2. uur. De Radio1 Sportzomer. Gouvert van Brakel en Jeroen Tomperts. Goedemiddag. Het mediaforum straks met journalisten Melo van Hinteman, Elke Kok en Zara's Sabrina Stark. Ook het komende uur live te horen. En het nieuws. Mark Visser.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 Sinds oktober vorig jaar, toen Kenia de strijd in het buurland... tegen de islamitische terreurgroep Al-Shabaab begon... zijn in de hoofdstad Nairobi en elders in het land geregeld aanslagen gepleegd. In Japan is voor het eerst een kernreactor opgestart... sinds de kernramp vorig jaar bij Fukushima. Alle 50 kernreactoren in het land werden stilgelegd... na de aardbeving en tsunami in maart 2011. De Japanse premier Noda zegt dat de kernreactor nummer 3 in Ohi... nodig is om energietekorten te voorkomen tijdens de zomer... Honderden demonstranten blokkeren de ingang van de kernreactor. Ze zijn fel tegen de herstart. Afgelopen dagen verzamelen zich tienduizenden demonstranten... voor het kantoor van de Japanse premier. In de hoofdstad Tokio wordt vandaag een demonstratie gehouden... waarbij het vertrek van premier Noda wordt geëist. Die Japanners zeggen dat het land zonder kernenergie kan. Het weer tot besluit. zonnige periode en wolken wisselen elkaar af. De middeltemperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden. Later vanmiddag vooral in het oosten kans op een bui. Morgen blijft het droog, met redelijk wat zon en maximaal van 22 graden. ANWB verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Kerkdriel en Zalbommel staat daarom drie kilometer file. En op de A20 naar Hoek van Holland, tussen het Knoppen plein en Rotterdam Centrum 2. Een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven levert 4 kilometer op tussen Asten en Zomeren. De rechterrijfstok is nog dicht. En op de N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam, daar staat bij Ouddorp 4 kilometer. De N59 vanuit Zierikzee naar het Hellegatsplein tussen Seerootskerk en Zierikzee 3 kilometer. En op de N280 vanuit Duitsland naar Roermond, daar staat voor Roermond 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Goedemiddag, welkom bij de Radio 1 Sportzomer. De eerste etappe van de Tour de France gaat van België via Luxemburg weer terug naar België. Gio Lippens. Ze rijden alweer een tijdje, want ze zijn om half 1 zo'n beetje gestart in Luik. Met een beetje oponthoud. Oponthoud ook voor een kopgroep die weg is gereden. Kopgroep van zes man met Jeanne uit Frankrijk. Oertazoen, Perez uit Spanje, Bouet, Edet, De Place uit Frankrijk en Morkov. Helaas geen Nederlanders erbij. Ze hebben op dit moment vier minuten en zes seconden voorsprong op het peloton. Maar het peloton doet het rustig aan, want die weten dat het echte geweld pas losbarst in de finale van deze etappe. De voorsprong blijft dus een beetje rond die vier minuten. Schommelen. De laatste half uur is het niet meer echt veranderd. En dat betekent dat de mannen de ruimte hebben gekregen... maar niet ver weg komen. Nee, we wachten allemaal op die spannende finale. En er mag geen druppel olie meer uh, Iran uit. Dat is een uh, opdracht van de Europese Unie. Geen ruwe olie, want uh, de Unie wil Iran op die manier dwingen te stoppen met dat uh, nucleaire programma. dat in uh, voorbereiding zou zijn. Daar gaan we straks over praten met de correspondent ter plaatse in de Iraanse havenstad, Bandar Abbas. Onze collega Thomas Epprink. Die, uh, ja, die proberen we te pakken te krijgen. Nee, ondertussen gaan wij uh, naar Sabrina Sark, denk ik. Of gaan we. Uh, ja, Sabrina, die is aan het installeren. wat sneller dan verwacht. Wat ga je voor ons spelen? A woman's gonna try. A woman's gonna try. Is dat van jou, een uh, laatste plaats? Uh, nee, dus van de eerste. Van de eerste. Yeah. Oké. Okay. Since the first day we walked the earth It's time to read the final woman's word Where there is love You don't know what we're capable of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 A woman's gonna try I'll bend but I won't break Even after I make mistakes I'll try, I'll try, I'll try A woman's gonna try Just like Norton Star Just like Norton Star I'll try, I'll try, I'll try A woman's gonna try just like the northern star we always know just where we are and that's why a woman's not afraid to cry then again we're not scared to fight never scared to do what's right no fear with the earth and the water and the air With the flow of life we harmonize that one thing is for sure. Feel me breathing, I'm alive. If you ask me to walk through fire, I'll try. I will try, I will try. try. A woman's gonna try. I'll bend but I won't break. Even after I make mistakes, I'll try. I'll try, I'll try, a woman's gonna try As long as there's love, I'll try As long as there's love, I'll try, I'll try Whatever goes, she knows And she understands that when she falls, she will rise again Being even stronger in the air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 As long as there's love, I'll try. As long as there's love, I'll try. I'll try, I'll try. Mooi. A woman's gonna try. Sabrina Stark, was dat? Voorzitters, voor het muzikale intermezzo van Sabrina al gegeven over. Uh, het nieuws van vandaag dat uh, geen druppel Iraanse ruwe olie meer het land uit mag. In opdracht van de Europese Unie wordt het land uh, geboycott. Het is, uh, het is een straf omdat Iran bezig zou zijn met de ontwikkeling van een ja, dat nucleair dat uh, programma. In uh, de Iraanse havenstad Bandar Abbas is uh, correspondent Thomas Erdbrink. Thomas, uh, aan de Persische Golf merk je daar al iets van dat uh, embargo? Nou, ik zat uh, net op een bos. Uh, ik heb het idee, Thomas, dat, uh, dat de lijnen niet al te goed zijn. En dat is nog uh, eufemistisch uitgedrukt. De verbinding is uh, krakkemikkig. Zullen we het nog één keer proberen? Wat merk je van dat embargo? Nee, de lijn is helemaal weg. We mogen niet meer bellen ook uh, met de Iran, denk ik. De oh lijnen worden doorgeknipt, geen olie meer. Mag is verbindingen. het mediaforum. Middel van Intermijn en Auge Kok uh, zijn in de studio. Uh, goedemiddag, beide. We gaan ons licht laten schijnen over uh, alles uh, over televisie, radio, kranten. En uh, vanmorgen natuurlijk eerst André Kuipers, hebben jullie gekeken? Ja, natuurlijk. Ik had speciaal ja? de wekker gezet. De wekker was... gezet? Ja, nou, begon boe, boe, ja, het ja, maar ik ging zondag. om uh, half drie naar bed en toen okay. sliep ik uh, na drie uur pas geloof ik. Dus toen had ik speciaal de wekker op kwart voor negen gezet nou, om te kijken. En ik vond het echt. Uh, heb je het ook gezien? Nee, ik vond ja. heerlijk te slapen. Nou, je hebt echt wat gemist. Op, op, op. Het was echt de moeite waard om ja, maar weinig te slapen. Wat vinden ze zo de moeite? Ja, nou, zaten weer op eigen benen. Maar wat is daar de moeite aan? Maakt? Nee, het is, nou kom. kom op, ja, je kom vraagt op. natuurlijk dan mij de gelegenheid te geven iets te vertellen. Dat vind ik ontzettend fijn. Nou, ik, vond ja. het heel, ik vond het heel erg spannend. Vooral om te zien hoe die parachute openging. En dat je hem dan zo ziet zakken. Uh, door die wolken heen. Op een gegeven moment zag je ook helemaal niets meer natuurlijk. En dan iedereen echt zo van: Ah, waar is hier gebleven? Oh, hij weer. Want toen rust dat allemaal knap en zo. En toen stond je op de grond. En toen was iedereen al een beetje opgelucht. En toen vond begon het spannendste moment. Want toen haalden ze eerst die Russische commandant uit, Nou, die zat daar echt overigens een kwartier, twintig minuten later, echt nog voor zak bij, weet je. Die was echt ja. helemaal van de wereld. En toen duurde en duurde het maar ah, die andere kuipers eruit Ja, maar het duurde veel te ja. lang. Dus dan dacht je echt van, is die flauw gevallen? Ik dacht, ja, heeft hij een hartaanval gehad? Is er iets vreselijks gebeurd? En dan ik komt hij. Dus ik vond het zat super echt op de wacht spannend. Wachten, die eerste was er zo uit en de tweede... dat duurde maar, dat duurde maar. Ik dacht... Ik werd er nerveus van. Het was een kleine landing voor andere maar een grote landing voor de mensen. Het was voor hem ook een enorme landing. Want het schijnt ze enorm klap krijgen. Ja, eerst van die parachute, maar daarna van die zwaartekracht. krachten. Dat dat heel lastig. is. Maar als het fantastisch was, dan stop ik hoor. Maar wat ik echt fantastisch vond om te zien, op een gegeven moment kwam hij eruit, houdig. en wel. Ze zetten hem in een stoel en binnen vijf minuten zat hij te bellen met zijn vrouw. Hij deed zelfs, wat was het? Het ding die Ja, die komt van, wat is het? Dat deed hij af. En hij begon te zwaaien. En dan denk je echt, kijk, dat EK, dat is niks geworden met ons. Goh, nee, dat geeft helemaal niet want Wij hebben twee Kuipers gewoon. Een half jaar Fantastisch. Nee, wij waren de beste Auken in de ruimte. <laughs> is je, is nou, dat telt toch. Ik bedoel, je moet vooruitkijken. Je moet het breed zien, groot zien. En, ja. en, de wereld is nee. groter. Ja, afstand de winnaar van die drie uit, uit, uit, uit, die, ah. uh, uit die capsule. Want de rest had inderdaad. Uh, de derde heb ik dus niet meer gezien. Was ja, die uh, ook ja. zo blij? Nee, die was helemaal buiten Die hebben ze zelfs buiten beeld gehouden heel lang. Want er was niks. Die was echt van de kaart. Toch zijn de mensen dan nog niet tevreden, ja. hè? Want wat uh, hoorde ik op de radio? Ja. Hij heeft nog niet getwitterd. Ach, ah. zijn, Auken, maar jij lag nog te slapen. Zei ja, een beetje na te zoenen natuurlijk van die prachtige dag met allemaal politieke congressen die nog uh, in jouw hoofd ja. na na het het de, de, na te dromen over ja, die mooie uh, uh, metaforen van ja. uh, Roemer. Yeah. Ja, ja, ja. ja vond je de mooiste? Uh, nou, eigenlijk vond ik wel het uh, mooiste van hem. Um, uh, ik, ik vond sowieso een hele, hele knappe speech van hem. Een, een klassieke uh, populistische speech. Uh, die die uh, metafoor die hij terugpakt terug op Rutte met die... Uh, met die, uh, pincode. Met, die met pincode. Die pincode ja. en die, ja. die flappetapper en zo. Dat ja. doet hij wel heel goed, hoor. Ja. En, uh, dus ik uh, snap ook wel dat hij mede door dat soort fratsen... nu numero uno staat in de, dat soort uh, peilingen. Maar, ja, maar, hij, maar goed, de, goed, de jonge heer Samson namens de Partij van de Arbeid... Hè, met uh, vrouw en kind, uh, kinderen uh, tegenwoordig te zien in uh, verkiezings... Uh, wat vinden jullie daarvan? Want dat is toch een trend die we in Nederland is niet gezien? Zo... Ja, nou, nee, dat spotje heb ik niet gezien. Ik heb wel al maar eerder, je kunt er eerder gelegenheid gezien dat hij met name zijn ja. gehandicapte kind... nogal uh, in de schijn... Uitvent. Nou, dat vind ik... Nou, nee. ik vind wel niet wel. Hij gevraagd, maar met name ook ongevraagd... Schui schuift hij dat kind met die handicap naar voren. En dat vind ik niet helemaal kies. Uh, ja, helemaal is. Is. Maar wanneer vind je dan de eerste keer dat ja, ik dat ja. heb gehoord? Maar misschien heeft hij het vaker gedaan. zoals bij Paul Toen zei hij eigenlijk hetzelfde ja. als hij nu in dat spotje zegt. Van de toekomst heeft voor mij twee concrete uh, gezichtjes. En dat zijn de gezichtjes van mijn kinderen. Ja. En ik moet zeggen, toen hij dat daar vertelde... Ik weet niet meer precies wanneer dat was, een paar maanden geleden. Toen dacht ik van... He, he, ja. Eindelijk zien we een andere ja. kant van die man... die alle cijfers op een rijtje uh, heeft, die de dossiers uh, goed kent... die fel is ja. in en een die debat, ook die hele eigenlijn... Uh... Het is, is gewoon ja, ook nog een, een, een lieve taltom. vader... die zich laat inspireren door thuis. Dus voor huh? mij werkt ja, nou, dat wel. Ja, het is ook allemaal marketing. Kom op. Wat, ja, maar het is van iedereen jij... ja, Maar het is jammer dat jullie... Uh, Milouw, jij hebt hem ook niet gezien... Ja, sportje hebt, ja, gezien. ja, de, ja. Uh, Ook heb dat je het spotje niet hebt gezien. Want okay. het, het, is, uh, het is een beetje Amerikaans. Maar ja, naar mijn een heel mening... heel lief Amerikaans. Op een nee, dat dat Ik heb redelijk smaakvol gemaakt wel. Okay, nou, en niet het uitvinden van een gehandicap kind. Dat vind ik echt... Nu ben ik opeens partij in dit vervolg. Maar de nummer twee op de lijst... Kan ook niet naar de Olympische Spelen. ik bedoel... Dus bij de PvdA, verder valt het niet eens meer zo op... als er nog een kleine handicap ergens getoond Nee, maar kijk, wordt, hij bijvoorbeeld in het... Uh, de, <laughs> heel heel de hij uh, dwempte er al mee toen ja. hij... dus uh, partijleider wilde worden... en dan, en dan ging het ja. over de gezondheidszorg. En onmiddellijk... en dat, je voelde dat dat gewoon ingestoken was. Ja. Want ik wil dat mijn gehandicapte kind... straks goe, goede zorg krijgt, et cetera, ja, et cetera. En dat, maar, dat, en dat ge, ik en gemeen... Okay. Is dat het Of is het een gehandicapte kind? Ja, dat uiteraard. Dat vind ik niet helemaal zuiver. Want dan is dus een... De, zijn tegenstander die gezonde kinderen heeft in het nadeel. Dat, dat, dat is een beetje raar. Nou ze dat is het enige wat ze kunnen verzinnen Dat je alleen een hebt kind op het kunt hijsen, Dat zegt dan ook wel wat over die tegenstanders hoor. Misschien kan Rutte okay. uh, vertellen wat hij met zijn, uh, zijn ja, maar waarom, oude moeder waarom, waarom wil. Maar waarom niet? Nou, waarom nou, wel? Omdat, omdat hij dat kennelijk ziet, uh, zoals Melou dat zegt, uh, als, uh, als toekomstbeeld... En, en is het heel erg als, als een kindje gehandicapt is enigszins? Dat, nou, dat... omdat ik hoop dat een politicus het niet voor zijn eigen kinderen doet... maar voor alle uh, kinderen in het land. Ja. Het gaat juist mee om empathie, dat... Uh politici zich in Goed. andere verplaatsen. Dat dan, zou genoeg dan, moeten zijn. Dan raad zijn. ik je aan om nog een keer toch dat spotje te bekijken. Ik, ja. ik denk dat het breder wordt getrokken. Jullie treffen elkaar hier uh, waarschijnlijk niet in, in een overeenkomst. Nog heel even naar de manipulatie van de UEFA kijken. Want uh, er is nu een tweede uh, geval bekend uh, geraakt op het uh, EK voetbal. Hè, dat, uh, dat de UEFA manipuleert met beelden de huilende de Duitse, Duitse mevrouw... nadat ja, was 2-0 snel, gemaakt. Die traan kwam me heel snel. Die traan die was fantastisch mooi in beeld... op het moment dat Duitsland op 2-0 komt. Blijkt gemanipuleerd te zijn. Ja, daarvan. Schandalig. Ja, dat natuurlijk is dat schandalig. Zo weet je toch helemaal niet meer wat je nee. ziet? Zijn, heeft Balotelli wel twee Saks keer... Dus hoe ja. kunnen ze ja. nog manipuleren? Ik weet het uh, niet maar. Ik vind het echt het heel raar. Het is er om bij andere keppers te blijven wel in uh, 69 raar. op de maan geland. Ja, Staan op ja, de ja, ja. weet Je weet het niet helemaal zeker. Speelt Spanje nee, vanavond. Maar dit ja. dit is, ja. Het is ook heel onschuldig, of niet? Nee, nee. Dit, kan, dit kan natuurlijk echt Ja, het is, het, het is wel onschuldig, maar beeld neemt de mensen in de maand de actie niet. Je moet je publiek altijd serieus nemen. En de mensen denken dat het echt is. Het is ook enigszins. Dom, want je weet dat dit soort dingen uitkomt. Oh ja, Denk dit het? is uitgekomen, maar je weet ja. helemaal niet wat ze misschien allemaal niet uitkomt. De nou, jongetje zou met die bal, dat met die bal is ook uitgekomen. Ja, ja. Maar die dus andere drie er, dingen, er, ja, die weten nou ja, we nou misschien nee. niet eens. Daar, daar, daar, daar zat ja. een uh, regisseur die dacht: het is een show. Het is uh, vermagen. En is die is dacht: niet, het. gaat. het is entertainment. Want, want het werkt ook. Ik weet dat ik, ik. Ik zat in een zaal met mensen te kijken naar. Uh, Nederland-Duitsland. En, en ook alle Nederlanders moesten heel, heel, hard, heel hard lachen. Ja, Toen omdat. omdat we, dat, dat, dat was trouwens wel heel goed um, getimed door die regisseur. Omdat het net op het moment was dat Duitsland met zijn hand in zijn zakken. ongeveer langs onze. Uh, jongens liep. En net op dat moment doet leuze dat dat, dat. dat gaf het moment wel heel knap weer. Maar ja, het is niet een. Show, het is een uh, registratie van de werkelijkheid. Ja, ja, want dan je, dan je natuurlijk je nooit er, mee pielen. Dan zou je er voortaan vanuit moeten gaan. Dat wat we zien, is niet wat er gebeurt. Maar dit is een theater dat voor ja. ons in elkaar wordt gezet. Ja, en je en bent... eigenlijk komen we dan dus nooit meer achter. Want echt, dan krijgen de postmodernistische filosofen toch nog gelijk. We komen dan dus nooit meer achter wat eigenlijk de werkelijkheid uh, is. Nee. Want we krijgen altijd, je weet dat je altijd door iemands perspectief kijkt. Maar nu uh, is dat ook nog een totaal gefotoshopt in elkaar gedraaid. Ja. Maar als je ja, een reportage bekijkt kloppend. over een serieus onderwerp, dan wordt daar uh, ook ingewikkeld. Geknipt en geplakt natuurlijk. Ja, maar dat is live. Ja, maar Ik heb hier bij uh, Radio 1 gewerkt, zoals jullie weten. In, mm -hmm. Heb ik zelfs in de leiding van de Radio 1 zitten. En heb ja. ik het ook nog, nog eens aan de stok gehad met een verslaggever... die een cd met achtergrondgeluidjes liet uh, meedraaien... om zijn reportage ja. wat op te vrolijken. Ik zeg, ja, dat kun je dus niet maken. Je, maar... moet, je moet niet iets suggereren wat er niet je moet, Je moet niet iets maken, je moet het registreren. Zo je moet je, moet je publiek ja. niet in de maling nemen. Maar je moet ook een verschil ja, maken. Daar kan je uh, heel lang over discussiëren, denk ik, oh, over ja? montages voor de radio. Maar ja, dat nee, maar kan alleen niet, maar het mooier uh, maken. Het van. mag nooit gemanipuleerd worden. Ja. Nee, je moet, je moet ook dat een onderscheid niet. maken tussen volgens mij. Want dat was wat, uh, hoe heet die trainer, Gert-Jan Verbeke Gisteren, ja. bij het sportma van Check van Gelder ook zei: die zei: Ja, maar jullie moeten ook eens naar je eigen kijken. Want wat jullie doen is ook knippen in mijn persconferenties en soms dingen andersom. Nou, dat zou ik dus zeggen. Dat verschil moet je wel blijven maken. Dat weten we dat dat. Dat maar dat heeft met montage te maken, maar naar de, de nieuwe elementen aan toevoegen ja. die op dat moment. Maar uh, elke, waren, elke journalist zal Gert-Jan van Beek kunnen uitleggen... wat hij gedaan heeft en mm -hmm. waarom hij het gedaan heeft. Dus ik bedoel, daar kun je voor verantwoorden op, op, op vakmatige wijze. Ja, nee, daar bedoel ja, ik, dus dat Dat kan. Dus ja. die dingen, daar moeten we een ja. onderscheid in blijven maken. Zeg maar, want anders krijg nee, maar je maar straks bedoel, dat dat ook al niet zou mogen. Ik, ik maar nieuwe net, elementen toevoegen, dat mag niet. Ik, ik bedoelde net dus niet een uh, plaatje eronder zetten. Okay. Ik bedoelde dus, iemand zat in een bos. Het was een uh, filiaals, morgens vroeg, weet ja, je wel. Ik iemand in een bos en hij, had, hij zegt, ja, maar het... De wolf. bos was stil en ik wilde het publiek laten... Dat ik in de bos zat? Dus al een CD met uh, vogelgeluidjes erover oh, gezet. Okay, dat, dat is Oké, andere ik vrouw. Bedoel. Okay, okay, Dat was nog elkaar. Ja, maar wij ja, ja, wij ja, ja, enorme ja, cliché-opvattingen <laughs> hebben over het bos, zit afsluiten. Verheugen jullie je nog wel op de finale vanavond? Spanje-Italië? Ja, Italië-Spanje. Ja. Welk zeur trek je aan uh, Auken? Ik trek een azure shirt uh, aan, zoals mooi. half uh, Nederland. Zit ook volgens mij een beetje een vals ondertoontje bij. Omdat we toch met z'n allen wel heel fijn vonden dat de blauwe van de witte wonnen. Mm. Een beetje Duits, anti-Duitse mm. anti mm. resentiment zitten zit daar zit volgens mij stiekem wel onder. Al mm. zeggen we dat meestal niet zwart op. Maar Spanje ja. en Italië zijn de... de uh, Doppers, Spanje in potentie. Ja. Spanje breidt mij ook allemaal de ja. film. Ik, ik denk dat Italië vanavond zo goed is dat Spanje uiteindelijk wel met dat breien moet ophouden en ook echt moet gaan voetballen. Gaan en dan, voetballen. dan kan het een topper ja. worden. En Melo, uh... Ja, ik heb Italiaanse familie, dus is niet zo moeilijk, hè? <laughs> ja, het is mijn dilemma ook, dus ik trek een blauw shirt. If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you.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 I know you won't leave me cause you told me so And I've no intention of letting you go Just as long as you let me know You won't be bad to me So the birds in the sky won't be sad and lonely Cause they know that I've got my one and only They'll be glad you're not bad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 To me, Billy J. Kramer in the en de Dakotas. Mijn van Hintem en Auke Kok in het mediaforum, journalisten. Um, ja, wij moeten even over Dominique strauss kahn hebben. Ja, vrouw wil het Ja het, het beste nieuws van dit weekend, of misschien Plana. wel van deze hele week, dat is dat mevrouw Anne Sinclair nu eindelijk de bonds heeft gegeven aan haar overspelige verkrachten. En de macht van allerlei mensen die zeggen, ik kan me niks schelen, echtgenoot. die natuurlijk gewoon gewoon Hij is niet veroordeeld, hè? Ja, is, dat komt dan nog wel. Zullen we daar mooie, mooie fles champagne ja, op verwennen? Daar wil ik, wil ik best een beetje op inzetten. Maar ik begreep al nooit waarom zij uh, die man nog steeds de hand boven het hoofd hield. Ik bedoel, ze is uh, intelligent, ze is mooi, uh, ze heeft heel veel geld, ze heeft een prachtige baan. Ik bedoel, die man is gewoon nou, een pen wat op zich al misschien een vreemde woordspeling is. Het is verband, maar dat is nog vriendelijk uitgedrukt. Dus ik vind het echt heel goed dat ze hem aan de kant heeft gezet. Want ja, zij begrepen jaar, die vrouw niet meer nou, bij 20 jaar huwelijk, de dames. Het dus is echt de liefde juist dat ze zo lang doorging. Ja. En iedere Franse vrouw. Weet ook dat de man in de macht in Frankrijk, ja, die, die houdt er niet bij de Sancerre en de Foie Gras. Dat is, ja. dat is algemeen bekend. Ja, maar er zijn gradaties in natuurlijk. En ja. ik heb toch enigszins de indruk dat wij dames deze actie wat beter begrijpen dan wat we de afgelopen jaren. Kijk, een chicke metresse ergens, dat is blijkbaar niet ja. erg. Dat mag tot in het Mitterrand EDC, en zo, natuurlijk. Dat, mag, tot, ja, dat vind ja, ik dus wel. Is het, dat is gebruikelijk. Dat, ja, dat hoort heb erbij. Ik ook geen probleem, maar je kunt ja. gewoon te ver gaan op een gegeven moment. <laughs> ja. Discretie ja. is al nummer één. Dus als dat geschonden wordt, dan, dat... Uh, dan, dan zit je al fout. Zeg, Karel Kuil, heb jij ja. nog laatste nieuws over uh, de hoofdredacteur? Uh, Opmerkingen uit uh, van, van de, de hoofdredacteur van Nieuwsuur, inderdaad, Karel Kuil. In de vadergids Paul en Witteman zouden veel te eenzijdig zijn in de keuze van hun gasten. Steeds weer dezelfde gasten zouden daar aan tafel verschijnen, zegt uh, Karel Kuil. Weer Hero Brinkman in de peilingen, maar nul zetels. Weer Moscovic, weer Peter R. Vries. Is dat, een, is dat een kritiek uh, die jullie delen? Ja, er zit, er zit wel in dat soort uh, programma's een zekere luiheid. De uh, wereld daardoor zitten ook altijd dezelfde, oh, dezelfde mensen. Ja. En daar heeft het dan nog, naar mijn gevoel, iets meer het uh, streven in om een, om een soort clubsfeer te uh, scheppen. En, maar het is een zekere luiheid, omdat ze, om dan, uh, denkt de redactie en de presentatoren wellicht ook wel, van nou dan, dan, dan gaat het in ieder geval uh, lekker vlot. En, maar je had het. het heeft uh, nadeel uiteraard dat je vaak dezelfde mensen ziet en dat je ook niet helemaal goed begrijpt waarom zij er eigenlijk weer zitten en dat het dan te veel een ja dat het wat uh, spanning waarom? eruit had. Want je hebt daar niet, niet gasten doen? die die die het ineens over een andere boeg gooien. Ik weet het niet, maar wat ik wel wat jij zegt, daar zou ik me in eerste instantie graag even bij aan willen sluiten. Want exemplarisch vond ik, ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren, maar Femke Halsemaar die nam afscheid van GroenLinks... En die kreeg daarbij Paul en Witteman een bos bloemen. Nou ja, dat zegt ja, toch wel helemaal maar, maar wat voor geen... sfeertje ja. daar aan tafel is. Dat, dat kan toch gewoon in ja, niet Dat is wil. toch ook een aardigheidje, dat mag toch ja, wel? Ja, nee, je moet echt maar, maar zij was daar was gasten. Mogen, maar je, altijd, ziet, ja. je ziet dan uh, hoe de verhoudingen liggen, zeg maar, tussen. Liggen. Tussen de, de gasten en de, en de presentatoren. Mm. Dat zal vast niet bij haar alleen geweest zijn. Maar op dat moment werd het dan ook wel heel duidelijk voor ons als publiek. Maar dan moet je op een gegeven moment wel mm. afvragen... is er nog een gebied buiten de navel dat misschien ook interessant is? Mm. Wellicht? Ja. Nou ja, je, je ziet kunnen? ook vaak in laatste beelden van de uitzending... De, de afscheid nemen van de gasten gaat soms ook wel eens iets, een iets beetje, te ver. Iets, gezellig. Uh, iets te aardig schouderklop. Uh, of, oh, overigens, uh, ik was daar, ik, ik mag ook wel eens soms in zo'n programma ja. aanschrijven. Afgelopen was, was het najaar menig, heb je altijd zo'n zo'n uh, naborrel, na mm -hmm. dat uh, Jeroen Paum ook wel vertelde... dat het wat hem betreft ook wel, dat, dat gold, geloof ik, die, dat seizoen daarvoor... dat hij dacht van, nou, de lol ging er toch wel een beetje af, hè? Omdat je constant weer met dezelfde... En toen zei ik toch ja, geen uh, maand zonder uh, Femke Halsema... Uh, dat, toen zei hij, als ik me goed herinner... ook dat ze juist uh, toen hebben besloten om meer uh, variatie erin ja. te zetten. Om het voor henzelf ook uh, ja. leuker te maken. Wat ik me goed kon uh, voorstellen trouwens. Dus het, het, het maar was er is lang... weinig van terechtgekomen? Uh, nou, in ieder geval naar de mening van uh, Kuil was het uh, uh, te weinig. Maar dat het dus in, intern daar ook wel speelt, dat is wel helder. Wat wel gezegd moet worden is dat nieuwzuur, natuurlijk... Uh, waarin ik ook wel eens optreed, dat uh, zal ik me meteen meteen zeggen... Nieuwsuur uh, vist ook wel dezelfde in dezelfde vijver natuurlijk, qua gasten. Hè? De, het is altijd een strijd tussen nieuw Nieuwsuur, ja. uh, Pauw en man, uh, Klever van der Bink natuurlijk als Pauw en man er niet zijn. De dat daar door, Kleuren ja. Ja. van gasten. Ja, ze willen ja. allemaal dezelfde dus ja. kleine ja. groep van vlot pratende mensen Ja, maar het Kent, uh, ja, nieuwsuur wijkt natuurlijk in die zin van witte man af. Uh, door de, het karakter van het gesprek. Ja, zo, ja. Het is allemaal heel zakelijk uh, nieuwsuur. Wat journalistieker, ja. Mag ik en, trouwens uh, nog even ja. op die manier van nieuwsuur? Want Waarom? die kritiek heeft u wel gelijk... Nou, uh, gisteren waren er vijf congressen van politieke partijen en Nieuwsuur... die heeft niet eens gezegd dat de ChristenUnie congresseerde uh, in Amersfoort. Ze hebben, ze hebben ons gewoon, als je dan hebt over... We hadden we straks over die montage, he? Als ja. je dan hebt over mensen helemaal voor het lapje houden... het leek net alsof we maar vier partijen een congres hadden gisteren. Het ging alleen over die vier partijen. We hebben helemaal niets in dat programma gehoord uh, over de ChristenUnie. Terwijl dat toch een partij is die misschien ook wel mee gaat Zouden ze ja, ja, dat bewust hebben achtergehouden? Waarom ja. ja. zou je aan de achterhouden? Ik bedoel, ja. hij is wel een belangrijke speler. Ja, nou ja en daarom dan heel vreemd ja, kan zijn dat je kiest voor die ja. vier partijen. Maar dan Ja, maar dan is het toch heel raar om in in de lied van het item mm -hmm. te zeggen. Er congresseerden vandaag vier partijen. Ja. Om, ja, dat is wonderlijk. Dat, dat blijft sowieso dat uh, heel vreemd. Nou, dan moeten we moet dus nu voor Ari vanavond uitzenden. Maar moeten we straf kijken? Er mag, er mag ja, En dan mag hij nog. Mag mag hij hij ik zag dat, dat, die, dat, dat hij ook nog kritiek had op Pound. Hè? Die deed het ook ja. al niet journalistiek vernieuwend genoeg. Enzovoort. Nou, dan mag je zijn congresse itemtjes voor ook wel wat leuker maken. Dat integraal dan. doen op uh, kanaal 24. Arius Slop. Pound is, Pound is uh, vaak leuk. Dus ja. Vind je het leuk? Wat vind je daar nou leuk aan? Nou, nou? Die, die, die, die, die hebben vaak heel erg van die. Hele, van die... Korte, uh, flitsende repo'tjes. En dan, dan dat, ja, dat, dat is vaak ook entertainment. Ook, ook nou ja. vaak soms het uh, klassieke Ik vond het een beetje strijdig met wat je net zei. Dus dat, uh, objectieve journalistiek, uh, nou, weet je, nee, waarheid nee, ze, nou, de waarheid zetten. Nou, de waarheid, geen geweld aan doen. Geen oh. vogelgeluiden als het niet nodig is. Nee, nee, maar, dat is een... Open hier het programma. Uh, ja, ja. Maar, en dat, maar dat, dat is soms best uh, ja, vind je de waard? geestig. En ze, ja, en ze gaan op pad met de camera. De, dus de ja. reportage, die je trouwens ook in nieuwsuur ziet. mag niet verloren gaan. Naast al die talking heads. Ja. Dat niet ik heb Als je naar hebben. mensen ja. als Andreas Kinner ging gaan. Want dan krijg je toch heel onthullende televisie. Ook over het aan hetzelfde. <laughs> Journalist <laughs> Kok. En volgens ons columniste Melu van Hintem. Dank jullie wel. Graag gedaan. Het is ja. uh, half drie geweest al. Mark. Ja. Juist. Is correct. Voor de eerst sinds de kernramp bij Fukushima is een Japanse kernreactor opgestart. Dat is volgens de Japanse regering nodig om tijdens de zomer energietekorten te voorkomen. Honderden demonstranten blokkeerden tijdens de herstart de ingang van de kernreactor. Na de aardbeving en tsunami in maart vorig jaar werden alle 50 kernreactoren in het land stilgelegd.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 En de A50 tussen de knooppunten Grijsort en Eewijk staat op nummer 1 in de nieuwe file-ranglijst van de AWB. Blijkt uit cijfers over de file-druk in de eerste zes maanden van dit jaar. Een stuk snelweg stond al ook op nummer 1 in de ranglijst van Rijkswaterstaat. De Rijkswaterstaat is inmiddels bezig de A50 te verbreden, maar daardoor is er tijdelijk juist meer verkeershinder op het traject. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AMW verkeersinformatie. Op de A1 richting Amsterdam staat bij Amersfoort Noord 2 kilometer... en verderop bij Bunschoten ook 2. A12 Arnhem-Utrecht tussen de knooppunten Waterberg en Grijshoort 5 kilometer door een ongeluk. De rechter is dicht. A20 Hoek van Holland-Gouda voor het knooppunt de Brechtseplein 2. En de A67 Venlo-Eindhoven tussen Asten en Zomeren 3 kilometer... door opruimwerk na een ongeluk. De rechter is nog steeds afgesloten. De N57 vanuit Ouddorp naar Rotterdam tussen de Brouwersdam en Hellevoetslui... Dus 7 kilometer langzaam rijden. En op de N280 vanuit Duitsland naar Roermond. daar staat tussen de grensovergang en Roermond 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wie zijn de kanshebbers voor de eerste etappe-overwinning volgens Michael Bogert En zet Frits Barend vanavond zijn geld op Spanje of Italië? Eerst eens kijken in de koers met Gio Lippens natuurlijk. En een van die kanshebbers zag ik zojuist eh, toch redelijk vooraan in het uh, pelotonrijden. De Noor Edvald Boasson Hagen is een prachtige Noorse kampioenstruik. Makkelijk te herkennen. Terwijl ik nu kijk naar Tony Martin. De man die zo uh, ongelukkig was gisteren in de tijdrit in de proloog in Luikmoes van de fiets. En ik kijk nu ook naar een uh, toch gehavende linkerarm. Hij schijnt last te hebben van een pols. Is bij de dokter geweest. Heeft ook wat schaafwonden aan zijn been. Want hij is in een val terecht. Gekomen, samen met de Nederlander Bram Tankink ergens vroeg in de koers na 11 kilometer. Zit nu op de fiets, maar ik kan me zo voorstellen dat je zich niet helemaal 100% lekker voelt daar in dat peloton. Tempo wordt gemaakt in het peloton door de ploegmaats van de gele truidrager van Fabian Cancellara. Terwijl ergens achteraan Philippe Gilbert toch ook een van de andere grote favorieten rijdt in deze etappe. En hij rijdt naast Jelle van Endert, ook al zo'n man. Vorig jaar was de etappe naar Plateau erbij. Is toch een man die goed kan klimmen. Maar ik denk dat deze klim toch veel te kort is voor hem. 2,5 kilometer is het straks. Bergen op rijden. Vooral het eerste stuk is verschrikkelijk stijl. 14 procent zo'n beetje. Dan nog een beetje kasseien. En dan gaan we het laatste stuk gaat wat afgevlakt worden. We hebben nog steeds zes koplopers. Geen Nederlanders. Daarbij niet eens Nederlandse ploegen vertegenwoordigd in die kopgroep. En de voorsprong van de kopgroep is. Terwijl ze zo'n beetje halverwege zijn. Nog 121,3 kilometer hebben ze te rijden. De voorsprong is 3 minuten en 25 seconden. Nog een poging om Thomas Edbrink te bereiken in de... Iraanse havenstad Bandar Abbas. Thomas, ben je er? Ja, ik ben er. En dan hopen we dat de lijn het ook nog even houdt daar aan de Persische golf. Wil hij graag even een paar vragen stellen over het feit dat de Europese Unie heeft gezegd... geen druppel ruwe olie uit Iran mag nog de Unie eh, binnen als, als, als sanctie is dat... omdat eh, Iran bezig is, bezig zou zijn, een nucleair programma te ontwikkelen. Merk jij in die havenstad dat dat embargo van kracht is? Ja, absoluut. Ik was net met een kleine speedbootje uh, voer ik over die Persische Golf. Die is niet zo heel groot, maar uh, toch een vrij uitgestrekte blauwe vlakte. En daar dobberden allerlei olietankers die gevuld waren met olie uh, tot en nog toe full. En dat was, dat was olie die Iran niet kan verkopen. En omdat er al op het land geen plek meer is om die olie op te slaan, uh, wordt dat nu dus in grote olietankers opgeslagen. Dus je kan hier echt de gevolgen van die sancties voelen. En die, gaan, die tankers kunnen toch gewoon door naar grootverbruikers... zoals China en India, waar de behoefte groot is... Uh, en, uh, en, en, en het probleem om zaken te doen uh, veel minder dan in Europa? Nou, dat, dat, dat zou je zeggen, maar het probleem is dat er ook sancties zijn afgekondigd uh, tegen uh, bedrijven die eventueel Iraanse olie verzekeren. Dat houdt in dat er zijn uh, olie wil kopen in China of India, dat je dan geen verzekering kan krijgen voor die ja, nou, Je kan je voorstellen wat zo'n tanker met 2 miljoen vaten olie allemaal kan aanrichten, dus mensen willen wel graag verzekerd zijn daarvoor. Nou, India heeft al aangekondigd dat het nu uit eigen zak gaat betalen en China gaat dat waarschijnlijk ook doen die verzekering thuis, dan zouden die schepen toch eventueel kunnen komen, maar... Maar uh, tegelijkertijd voor andere afnemers, zoals Zuid-Korea bijvoorbeeld, is dat niet meer het geval. En die kunnen door die andere sancties uh, dus de Iraanse olie niet meer kopen. Dus dat schip oh. wat ik vandaag heb gezien, uh, ja, ligt, was misschien bestemd voor Zuid-Korea, ligt nu hier vast. Dus de boycott, vaak toch als een, als een min of meer loos gebaar voor de tribune uh, gezien, gaat Iran wel degelijk raken, begrijp ik? Ja, dat denk ik wel. Kijk, Iran heeft niet veel meer te verkopen dan tapijtjes, noten en uh, olie. En met name de olie uh, telt voor 99% van de Iraanse staatsinkomsten. Uh, ja, als dat wegvalt, uh, dan heeft Iran een groot probleem. Dus uh, hoewel de Iraanse hoogwaardigheidsbekleders vandaag allemaal geroepen hebben dat er niks aan de hand is en dat ze de sancties uh, gaan, uh, uh, gaan zo gaan omdraaien dat de, dat de Europeanen de pijn wel zullen voelen, uh, heb ik dat vandaag hier op de Persische Golf niet gezien. Nee, maar dus, uh... Uh, goed, het, uh, het regime kan misschien nog wel even vooruit... maar de, de gewone Iranië <laughs> moet, moet toch pijn gaan leiden, neem ik aan, financieel? Nou, absoluut. Wat je ziet is dat uh, tegelijkertijd er tegelijkertijd... ook al sancties zijn uh, van de Verenigde Staten... tegen ieder land dat financiële transacties doet met Iran. Dat houdt in dat Iran geen geld kan overmaken. Ze kunnen bijvoorbeeld ook met heel veel moeite... Uh, het geld van die olieinkomsten ontvangen. En je ziet dat de prijzen hier geweldig aan het stijgen zijn. Uh, prijzen als kip en brood uh, zijn de afgelopen twee jaar... Uh, soms wel met 16, uh, 16 keer uh, over de kop gegaan. Dus 16 keer hoger geworden. En ja, voor gewone mensen is dat een uh, enorme klap. Uh, en uh, ja, die rol. Die dan ook steeds meer en meer van hoe lang gaat het allemaal nog door is dit het, het allemaal wel waard? Ja, Thomas. Thomas Edbrink. Ik dank je wel. Dat was uh, luid en duidelijk vanaf uh, de Persische Golf, uh, havenstad Bandar Abbas. De Radio 1 Sportzomer. Bogert aan de meet. rond deze tijd hebben we contact met Michael Bogert in de koers aan de meet. Zoals gezegd, Michael. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, even kijken naar de etappe van vandaag. Die is al een tijdje bezig, natuurlijk. Uh, we hebben van Gio al het een en ander gehoord over uh, het parcours. Wat kun jij de renners nog meegeven? Lastige, uh, lastige etappe? Nou, ik denk dat het voor een toeretappe niet, uh, niet extreem lastig is. Het is uh, een beetje zo'n semi-vlakke rit. Er zitten natuurlijk wel wat klimmetjes in. Maar voor een renner in, uh, in vorm, en dat moet je zijn als je de toer rijdt, is dit wel ja. allemaal. Uh, is dit niet onoverkomelijk. Alleen nee, maar de finish... het is ook altijd nerveus, hè? zo in eerste paar dagen, toch? Die renners zijn nerveus, dringen geblazen, een goede plek zitten. Nou ja, zit. nou, heel de eerste week is nerveus. En, uh, zeker, zeker vandaag, omdat de finish dan uh, een beetje heuvelop is. Zijn de klassementrenners bang om tijd te verliezen? Dus die is, ja, de, je zal dadelijk wel gaan zien dat het in de finale veel verringen en kwakken wordt. En dan ja. uh, zal er wel weer wat fout gaan. Ja, kan je hier inderdaad uh, al de slag missen? Ja, je kan zeker de, sla of nou, de slag missen, dat is nou, misschien een beetje een groot woord... maar je kan, wel, uh, je, kan je wel secondes, kostbare secondes misschien gaan verliezen. En ja, je, je moet ook maar uh, het geluk hebben dat je niet achter een valpartij komt... of achter een, een breuk in het peloton. Dus ja, die klassementsrenners moeten gewoon heel erg uh, attent zijn en van voren koersen. Ja, dus dat einde, dat wordt uh, spannend. Het is een, een, een finish uh, bergop, heuvelop, moet ik misschien zeggen. Uh, hoe, hoe lastig is die aankomst? Ah, die, die aankomst voor, uh, voor een renner die, die, die goed op gaat, is het wel te doen. Het is niet... Uh, niet... Kijk, als je hier gewoon om het door de weekse dag overheen rijdt... dan denk je, oké, okay, we maken ons allemaal druk om. Maar ja, als, je, als je een lange rit hebt gehad en je moet hier uh, volle bak tegenaan... Het, het begin van het klimmetje is wat stel. Maar dan, dan trekt hij gewoon goed door. Ik weet dat we hier in 2001 omhoog reden. En dan was het gewoon uh, dik buitenblad sprinten. Dus ja, dat gaan ze vandaag ook weer doen. Alleen... Uh... Ja, het eerste, eerste stukje zal, zal wat lastig zijn. Ik denk ook dat, dat er niet een typische sprinter gaat winnen... maar dat je meer naar mannen moet kijken als uh, Sagan, uh, Boys Haken. En misschien wel Gilbert, die misschien probeert uh, de dans nog te ontspringen. En, uh, ja, dat zijn de jongens die het gaan doen? Ik denk dat het tussen die mannen gaat gaan, ja. ja. Gisteren de proloog gezien natuurlijk, wie is er het beste uitgekomen? Is dat toch Cancellara? <laughs> ik denk Cancellara, ja. ja. <laughs> dat is niet... Nou ja, Cancellara natuurlijk. Die is er het beste nee, uitgekomen. Nee, maar met de klassemensrenners in te oog en zo. Nou, de, de Wickens heeft een hele goede zaak gedaan. Die, die wordt tweede, dus ja, dat is perfect. Nou, heel, de, heel de ploeg Sky natuurlijk super gereden. Haken uh, kort. Vroom, ook een mensenrenner, Ook nog heel goed. Maar ook, ook uh, Evans. Die, die, die ja, gewoon uh, op een hele respectabele dertiende plek eindigt. Nou, ik vind dat gewoon knap. En zeker voor een renner... Als hem is een proloog niet echt zijn ding en dan doet hij het gewoon heel goed. Manjoff heel verrassend, heel goed. Ja, de Nederlanders, ze, ze verliezen tijd. De, de, de kle, in, het, in, de, in de rangschikking stonden ze niet echt heel kort. Maar ik denk wel dat ze, dat ze qua tijd niet echt super veel, veel zijn verloren. We hoef ons geen zorgen te maken. Nog niet, nee. Oké, okay. kan slaan gewoon weer het geel vandaag? Vanavond? Uh, ja, want er zijn geen bonificatiesconden, denk ik. Dus dan. Uh, dan neem ik aan dat hij gewoon het geel gaat, uh, blijft houden. Ja. Want hij kan dit ook nog wel trouwens. Hoor. Hij uh, ja, ja. is ook nog wel een renner die kan, kan ontploffen tegen zo'n klimmetje aan. Ik denk alleen niet dat je in de gele trui nog gaat aanvallen. Maar uh, ik geloof ook niet dat hij eraf gereden gaat worden in deze vorm. Ergens tussen half vijf en vijf dan weten we het. Michael, dank je wel. Alsjeblieft. Michael Bogert aan de meet. Sabrina Stark zit alweer klaar. En wat ga je spelen? Gold is gold. Gold is gold. Sabrina Stark, live. Hey, love, how you been? Glad you're finally listening. That's why I show you love. Hey, that love, how you been? So glad you're finally listening. That's why I show you love. When everything's said and done, Life ain't no kingdom come, living like a rock'n'roll. Let's see what you're becoming, true more precious than gold. Gold, the gold is gold, true more precious than gold. Gold, the gold is gold, true more precious than gold. all this time be wondering what's the cost of the effect you've shown what's the reason you stop believing all this time be wondering what was will it ever be again right back to the way you were again when everything said and said Life ain't your kingdom come. Living like a rock 'n' roller, see what you're becoming. Living the fantasy, and meanwhile too numb to see. On the scale of one to ten, you're at the extreme end. 'Cause you are righteous and gold, gold, the go the gold. You're more precious gold, gold, the gold is gold, more precious than gold, gold. I Zo klaar je van in listening. That's why show your love. Ja, een applaus van de twee mensen. Het is niet anders. Maar van maar het is gemeente. Prachtig. Serena Stark gold as gold. Zal ik meteen nog één keertje. Ja, leuk. Wat was de voorsprong, Geo? Een dikke 2,5 minuut ongeveer. 2,5 minuut, ja hoor. 2 minuut 27. Dat rekenen we gewoon goed. Dan 2,5 minuut. Nog steeds die zes man aan de leiding. En daarachter een peloton waar we zojuist even een lekker band zagen... van de kopman van Omega Pharma Quickstep. De Amerikaan Levi Leibheimer. Hij werd weer eventjes aan een nieuw wiel geholpen. En kon toen zijn weg weer vervolgen. En heeft inmiddels ook alweer aangesloten in het peloton. Het peloton waar ik nu naar de start kijk. En in de staart, daar rijdt de man die we vandaag... Misschien toch wel van voren hadden verwacht. Vanwege die bergpuntjes die er te verdienen zijn. Johnny Hogeland, hij rijdt helemaal achteraan. Doet het dus even rustig aan. En is niet zo druistig als die was in het Nederlands kampioenschap. Toen hij meteen al in de eerste ronde ten aanval trok. En ja, dat toch later moest bekopen. Hij stapte toen af. We hebben dat ook al eerder gezien in Milaan Sanremo. Toen ging hij er ook veel te vroeg vandoor in de finale. Terwijl hij toen misschien wel de benen had om lang mee te gaan in de finale. Maar Johnny Hogeland, ja, af en toe dan moet je er een opzetten. Dan moet je tegen hem zeggen, en nou blijf je zitten waar je zit. Hij blijft voorlopig dus in de staart van het peloton zitten. Waar aan de kop, uh, nou, hem niet eens zo hard wordt gereden. Want er wordt vooral gepraat door de mannen van Shack. Ik zag daar uh, Voogte uh, zag ik rijden. We zagen daar Popovic rijden. Uh, Kleuden, Horner, dat soort mannen, die rijden allemaal uh, vooraan. En dat doen ze allemaal voor de man in de gele trui. De kopgroep dus daarvoor. En er wordt veel gesproken over het parcours. Is het nou zwaar of is het nou eigenlijk gewoon een soort veredelde sprintetappe met een Lastige aankomst. Eén man kan daarover meepraten, want die zit op de motor achter de kopgroep. Joris van den Berg, is het zwaar of valt het mee? Het is een beetje daartussenin, het is eh, vooral na 30 kilometer in het parcours is er een fase geweest waarin het op en af was, draaien en keren, verneinigen, klimmetjes, echt iets voor een ontsnapping. En dat hebben die zes vooraan die na een kilometer of twee kilometer meteen al vertrokken zijn, heel goed begrepen. Achteraan nu de man in het oranje, die wat vierkante Bask. Oertassoune, de sprinter van Euskaltel, naast hem zit De laplace sur so -so een beetje een onbekende renner uit die kleine ploeg... die met een wildcard de Tour is binnengeslopen. Boué is erbij, ook een Fransman, net als Edé. Jean, de donkere Fransman van Europcar in het donkere shirt, En de immer aanvalslustige, zeker dit jaar, Deen Morkov van Saxo Bank. Ze draaien lekker rond met z'n zessen. Ze werken goed samen, ze rijden nog niet volle bak. Want ze weten dat het misschien allemaal wel voor niks is. Het is een beetje een status quo situatie... waarin het dus verstandig is om misschien nog even... een een beetje de krachten te sparen. Je nog niet helemaal leeg te rijden. Immers als het peloton het echt wil, dan halen ze deze zes toch vrij snel terug. Verder, aardig weer. Nog steeds zonnig. Hier en daar een regenwolk. En er staat toch wel een strafbriesje. Voorlopig nog steeds die zes aan de leiding. En een minuutje of drie daarachter. Maar Gio weet dat precies te vertellen zo meteen. Het peloton. De Italianen begonnen het Europees kampioenschap voetbal als outsider... maar zeker niet als favoriet voor de Europese titel. Spanje werd natuurlijk getipt, Duitsland ook door heel veel mensen. Maar Italië dat werd toch gestijsterd door schandalen? Dat verloor toch al zijn hoevenwedstrijden? Maar vandaag kunnen de Italiaanse fans alsnog dromen van een feest. Hun Azuri staan in de finale. Edwin Cornelissen ging op zoek naar de supporters... in de binnenstad van de, van de hoofdstad van Oekraïne... waar vanavond de finale wordt gespeeld, Kiev. Als je zo de metro pakt in Kiev, dan heb je nog niet echt de indruk dat de stad in finale sfeer is. Daar verkoopt een mevrouw in de metro rubberen keukenhandschoenen. En deze meneer zorgt voor een muzikale bijdrage. Maar dan stappen we uit in het centrum van Kiev. En dan komen we terecht bij de grote kathedraal met de gouden koepels, imposant bouwwerk. En daar lopen dan al wat italië supporters, natuurlijk het blauwe shirt aan. Deze meneer woont in Zwitserland, komt uit Italië en ja, doet een beetje aan sightseeing. zie Yes. Yes. we doe misschien Ja. And maybe a little prayer for the Italian team? A little bit. Yes. Yes. Because is it hoping for a miracle? Uh, I mean, it's not a miracle. Um... Ik bedoel, mean, Spanje is een heel uh, goed team. Maar ik bedoel, Italië heeft ook een kans om dit spel te winnen. En ik hoop dat we dit spel Hij heeft dus wel een klein gebedje gedaan voor die Italiaanse ploeg, maar hij heeft volop vertrouwen. Deze meneer, ook in de buurt van de kathedraal, die gelooft in het mirakel. Ja, yeah, het is een mirakel, maar het is echt. En vandaag, Balotelli, uh, we hopen two goals. Uh, en de Spain uh, go down. Maar wat is nou het geheim van deze Italiaanse ploeg? Waarom komen ze zo ver dit keer? I mean uh, Italian has een problem to eerste uh, the first round. En dan uh, when you look the story, Italian is een team who, when pass the first, is a team who. Uh, Only games playing a little bit more better and then uh, now we have also uh, the same story. Ja, dat is een interessante. Italië heeft het traditioneel altijd lastig in de groepsfase. Ze worden er nog wel eens uitgeschakeld, maar als ze dan doorkomen, gaan ze ook steeds beter spelen. Of misschien ligt het toch hieraan? Hey, Laso, um, la Grinta, la, la, la forza is uh, uh, is uh, a big uh, equipe, a big uh, team, union. Very union. Italië dus als team, als eenheid. Verderop in de binnenstad, een mooi groot plein, de fanzone waar een concert wordt gegeven, en ook daar lopen al wat Italiaanse fans rond. Het geheim van de ploeg? El, qua el pass, el pass, de Italië is is very best. De passing. De passing, de passing, passing. passing, Is dat because of Pirlo? Yes. Pilo is de is is beste. Pilo is de the, the, the, the king. En die the king. And, and player, very, very intelligent. En and, de and the, the passing, your passing, is, is impressionant. Ah, dat is weer een andere theorie. Het zit hem in de passing, met name die van Pielo. Wat het gaat opleveren, dat zullen we vanavond zien. Eén ding hoopt deze man niet dat het op strafschoppen uitdraait. Hij uh, hoopt dat de uh, win uh, in 90 minuten, no in de free kick, in de, because is uh, <lacht> so, uh, the... not good for the heart. Voor the heart is not very good. En in Cornelis was dat. Uh... Ja. Samen met wat Italiaanse fans die nog moeten schaven aan Engels. Ja, die gaan mooie noten tegemoet, tenminste hopelijk. Uh, Spanje-Italië, twee aanvallende ploegen. Frits Barend, wie had dat gedacht, dat we dat ooit zouden zeggen? Aanvallende ploegen. Nee, het is inderdaad wat je bij Spreker van Engeland zou verwachten. Dat doen nu Italië en Spanje, dat hebben we jaren niet gezien. Spanje en Italië waren eigenlijk de vervuilers van het voetbal, voornamelijk uh, Italië. En dat zag je ook die de Italiaanse stadions de laatste jaren. Ze zaten heel erg leeg. Als je Europa Cup wedstrijden van Italiaanse ploegen zat zat, zat, zat het leeg. Laatst nog Udinese AZ, ik geloof, zaten 8000 mensen. Ja. En die coach, die Prandelli en ook Juventus dus, Ja, die hebben ineens geleerd dat aanvallend voetbal ook ja. leuk is. En dat Zij je ook Frits, met aanvallend voetbal maar, maar, resultaten kunt... Weet je, ah. het grappige is Frits, jij en ik weten dat Inter begon met de Ouspoetser. Met Piecki. Ja dat was een laatste man voor de keeper. Hè? Uh, ja. Maar kun je aan, aan, aan collega Jeroen iets jonger uitleggen... Uh, wat, waar die omslag dan vandaan uh, komt? Want zij, ja. zij zijn daarin groot geworden vanaf de jaren 60, zo'n beetje. Nou, het, het heeft te maken, denk ik, met hun, ja, hun mentaliteit ook. Het zijn mooie voetballers, maar voor zekerheid kiezen. En Nederland is altijd avontuurlijk ja. geweest. Het is begonnen met Johan Cruijff. Die heeft het naar Barcelona overgebracht. Uh, Spanje heeft resultaat behaald met aanvallend voetbal. Zowel Barcelona als Real Madrid, dat zeggen ze ook in Spanje allemaal. De geest van ja. Johan Cruijff. En ik denk dat ze in Italië wakker zijn geworden. Die is ook al begonnen, ook destijds in 88, 7, 88... met Tres Tulipanas, hè? Van Basten, Gullit en Rijkaard, Saki. Ik weet ja. nog een keer dat Gullit zat een keer voor een wedstrijd tegen Espanol. En toen vroeg Saki, hoe gaan we spelen? Toen zegt Gullit tegen Saki, Espanjol, gewoon een hele matige club in Spanje. Zit Ze in Saki, we hebben het over Espanjol. Wij gaan toch voetballen? Wij gaan toch aanvallen? Ik heb hier geen zin meer in dit soort gesprekken. Nee. Ik wil aanvallend voetballen met dit AC Milan. Kom op nou zeg. En toen heeft Saki, heeft het overal gehad op zijn ploeg. En ook die Italiaanse ploeg, toen AC Milan was een leuk aanvallende ploeg. Maar als je AC Milan Inter wel eens zag, ik ben daar een paar keer geweest. Inter stond gewoon met tien man op eigen helft nee. en won ook nog vaak. Ja, uh, Het is een sidestep, maar waarom uh, gaat het toch zo slecht... met het Italiaanse clubvoetbal, althans met de bezoekersaantallen? Nou, ik denk dat het een uh, heleboel ploegen spelen. Heel vervelend, maar het laatste jaar is daar verandering. Ik weet het ook niet Het zal ook met het onkopschandaal te maken hebben. Het zijn een beetje gek geworden, die Italianen... met massaal spelers kopen, dat kunnen ze nu niet meer. Dus de grote verdetten spelen ook niet meer in Italië. Snijder is misschien een van de laatste, bij spreken, die dat voetbalt. Dat zal er ook mee te maken hebben. Ja, maar ja. we kunnen dus na een finale uitzien, uh, Frits... Ja, uh, ik zie er ontzettend naar uit. Ja, naar een, een, een leuke wedstrijd met inderdaad twee aanvallende ploegen... die ja. allebei uh, gewoon lekker voor de winst willen spelen. Nou, even, mag ik even nog één ding opmerken? Ja? Dat morgen niet weer een of andere intellectueel komt... die zegt, nou, ik zag het Italianen hun volk zien zingen... ik zag de Spanjaarden. Ja. Toen wist ik al, Italië gaat winnen. Ik vind dat zo'n ja. gelul. Maar even voor alle zekerheid... Spanje heeft geen tekst bij het volk. Dus nee. Het zal nee. niet één Spanjaard mee zien zingen. Nee, ze hebben er wel eens een discussie gevoerd... moeten we niet aan een tekst geholpen worden... maar dat heeft uh, uh, niks nou, opgeleverd. Maar, ho Want, hoe er ook, Frits, het is natuurlijk prachtig... zoals je ziet, die Italianen dat mee blaren, toch? Nee, het is fantastisch. Maar ik heb het Kroatië zien doen... ik ja. heb een ja. zien doen. Het zijn vooral die Oost-Europese landen niet heel sterk doen. De Ieren en de Engelsen doen het ook heel sterk. En het geeft ook wel iets, maar daardoor win je een wedstrijd niet, hoor. Safrit, so, als je terugkijkt, wat, wat, uh, nog even de finale buiten beschouwing... wat vind jij tot nu toe het mooiste moment? Heb je iets op je netvlies nou, waarvan je zegt... Nou, het meest dramatische moment is de goal van uh, Kroondeli tegen Nederland... Denemarken-Nederland, dat was de openingswedstrijd. En dat heeft eigenlijk voor ons, voor Nederland, het hele toernooi verpest. heeft van Marwijk zijn baan gekost. Heeft gezorgd dat we geen eens gingen zeuren over uh, toestand in Nederland zelf al. Die ene goal van Mark Kroondeli, die uitkappen van Heidegger. mooie goal. Kroondeli mislukt in Nederland. Zijn uh, carrière afgesloten bij Sparta, RKC en Sparta. En die heeft voor ons, dat is een van de hoogte dieptepunten als je het EK bekijkt. En Balotelli is voor mij uh, eerst twee kansen missen tegen Kroatië. En uh, tegen Spanje toen hij ook weg was. En dan nu die twee schitterende goals. En dan dat drama dat hij naar zijn moeder toe gaat. Uh, die adoptiemoeder van hem. En dat beschouwt hij ook als zijn moeder. Dat vind ik wel mooie momenten op zo'n moment. Goed, um, dus ik, ik denk zomaar dat jij je geld op de Italianen zet. Nee, uh, hey, ik zet mijn geld op Spanje. Oh. En ook weer Spanje, we hebben zeuren in Nederland erg over we hadden moeten verjongen en je moet uh, uh, doorselecteren heet dat. Spanje speelt met zeven, acht spelers die er vier jaar geleden ook bij waren. Ja. Dat, bedoel, als je goede spelers hebt, ga je niet doorselecteren. Je gaat snijden, of van Persie ga je niet doorselecteren, zolang je goed bent. Ja, maar dan hebben ze blijkbaar toch Frits, een bondscoach... die uh, de, de, de, de sterren en de ego's en de grote verschillen van clubcultuur aan elkaar weet te smeden. Ja, en spelers die in vorm zijn, en spelers die goed kunnen voetballen... het Nederlands ja. was in vorm. En dan gaan, dan gaan allerlei andere zaken gaan spelen. Wat ook opvallend is trouwens, dat heeft misschien ook mee te maken... je ziet vanavond zes spelers van Juventus... Vier van Real Madrid, zes van Barcelona. Het zijn dus de clubkernen die het nationale elftal sterk maken. En ook twee spelers van Manchester City. Hè? Ja, en dat gold eigenlijk ook voor Portugal, voor Duitsland. Hè? Dat zijn, we hebben allemaal een ja, kern van een, ja. een, een sterke ja. clubploeg. Ja, ja, en dus die ook kunnen putten uit spelers in een nationale competitie voor het Engeland. De, de toppers uit Engeland komen uit het buitenland. En wij moeten dus onze toppers uit buitenlandse competities halen. En dat zie je nu. Italië, Spanje en Duitsland hebben allemaal spelers... die in hun nationale competitie spelen. Dat zal ook van belang zijn. Dat zal ook een rol mee spelen. Het kan ook gewoon een keer misgaan. Uh, de Italianen zijn er ook wel eens uitgegaan. In de poolfase. Uh, de Fransen, de Duitsers. Ja, en nou zo. Ja, en let, op Cassano, let op Cassano vanavond. Die is ooit volledig mislukt bij Real Madrid. Ah. Ja. Oh, dat is de jongen die aan zijn hart geopereerd is? Ja, dat is een goede voetballer. Ja, fantastisch. Poffe, Dick, op, Net als ja. balotelli, ongegek. Ja, ja, ja, ja. Het nou. toch nog even. We hebben er zin in. We kijken frits, dan dank je wel. Frits Barend. Okay. Bye bye. Dag, frits. Zometeen weer een uurtje. Gewoon over het ons laatste uurtje ja. samen. Maar uh, daar gaan we niet te veel voor, voor en vuil maken. Maar uh, <laughs> oh, nu ja. richting het uh, nieuws van ja. drie uur. Mark Visser is al aangeschoven. Ja, moeten we je aanschuiven of doe je het zelf? <laughs> Ik doe het zelf. <laughs> <Pardon>. <laughs> Nou oh ja, het wordt Mag. fijn aangeschoven, dus... Ja, uh... nee, nee, nee, ik, kan, ik heb ja. het nu zo vaak gedaan, ik kan het zelf. Mag ik Mag helemaal niet zeggen. Zometeen Filemon in uh, de karavaan van de Tour de France. En voetballer, de eerste training van zo. PSV. Onder? De jonge advocaat. Oh ja, Tikkie. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De Radio 1 sportzomer en het EK Voetbal. Bravo, De finale. Samo.